en in de Eter op 106,9. Straks meer. Zie fm Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Premier Balkenende vindt de incidenten in Culemborg in en in Triest. In de wijk ter weide kwam het tot incidenten tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders. Als groepen tegenover elkaar komen te staan en mensen bang zijn... is dat volstrekt onwenselijk en onverteerbaar, zei hij... Balkenende noemde het hoopgevend dat er de afgelopen dagen initiatieven zijn genomen om de problemen op te lossen, zoals er gisteravond een verzoeningstocht en de partijen hebben met elkaar gepraat. Het aantal geregistreerde incidenten rond de jaarwisseling is opgelopen tot ruim 4300. Op nieuwjaarsdag waren er al 2500 incidenten bekend, doordat inmiddels meer mensen aangifte hebben gedaan is dat aantal gestegen. Het totaal aantal incidenten is lager dan vorig jaar, wel waren er meer gewelddadigheden tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel. Rijkswaterstaat garandeert tot en met de avondspits van maandag dat er na of tijdens sneeuwval gestrooid kan worden op de Nederlandse wegen. Eerder vandaag werd duidelijk dat Axo Nobel de komende dagen 15.000 ton zout levert aan Rijkswaterstaat. Dat is ruim een vijfde van de hoeveelheid die normaal in een jaar wordt gestrooid. De animo voor een sneeuwvakantie ligt deze winter een stuk lager dan vorig jaar. Volgens reisorganisatie ANVR was het aantal boekingen naar sneeuwbestemmingen in december 12% lager dan in 2008. Van de wintersportlanden is Oostenrijk nog steeds de populairste bestemming, gevolgd door Frankrijk. Het totale aantal vakanties in het winterseizoen, dat loopt van november tot april, lag tot half december 7% lager dan vorig jaar. Door het winterweer in eigen land zoeken wel meer mensen de zon op. Zo zijn er bijna 30% meer boekingen voor reizen naar Turkije. En ook Egypte en Portugal zijn in trek. Het weer. De komende 48 uur koud met kans op sneeuw. De wind neemt toe tot vrij krachtig. Door de combinatie van wind en sneeuw kan stuifsneeuw ontstaan. Waardoor het zicht voor weggebruikers zeer slecht kan worden. Na het weekend droger, meer zon en minder wind. Maar het blijft koud. Dit was het NOS.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 What did you say all oh, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy.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 figure it out, out, out. No, your anticipation pulls you down. It's not good for your health, I know that you can change, so clear your head and go round, you only have to open your eyes. Conosco i tuoi respiri. Tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non vivi. Reconoscendo non poi E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Sarebbe come in piena risa